Hallo, mijn naam is Eduard de Boer, bekend als de Reputatiecoach... ...en ik heet je hartelijk welkom bij deze 40ste Reputatiecoaching-podcast. Inmiddels ben ik alweer twee dagen terug van een heerlijke vakantie. Gedurende mijn vakantie is er volgens mij meer dan voldoende content online gekomen... ...terwijl ik mijn accu's aan het opladen was in Frankrijk... Straks heb ik meer nieuws over dit experiment met content marketing. Gedurende mijn vakantie heb ik verder niets gedaan voor wat betreft het lezen van al het nieuws dat mij via de RSS-fiets bereikt. Dus toen ik begon met de voorbereidingen van deze podcast, stonden er een goede 1300 artikelen klaar om te scannen op relevante inhoud voor de podcast. Daaruit heb ik een beperkte selectie voor je gemaakt en een groot aantal andere onderwerpen heb ik genoteerd om later nog eens iets over te vertellen. Verder wil ik geen tijd verliezen, dus steek ik meteen van wal. Na de toelichting over mijn bevindingen met mijn content marketing experiment tijdens de vakantie, kom ik met een paar andere onderwerpen. Het kon niet uitblijven. Ik heb nieuwtjes van Google. Als eerste zijn Google Maps en Waze nu echt geïntegreerd. En inmiddels is Google Helpouts officieel aangekondigd. Ook heeft Google een officiële Frequently Asked Questions gepubliceerd over de Google Authorship en zijn Google Hangouts binnenkort te volgen in HD. Er lijkt een duidelijk verband te zijn ontdekt tussen de Google Plus eens en de ranking in de zoekmachines. Maar is dat zo? Daarmee vind ik dat ik wel weer genoeg heb, nieuws heb over Google. Reviews. Als het goed is ben je altijd bezig met het spotten van kansen en gelegenheden om reviews te krijgen voor je bedrijf of je dienstverlening. Als dat niet zo is, zou ik er maar snel bij beginnen, want goede reviews leveren een positieve bijdrage aan je online reputatie. Maar een negatieve review geven kan je geld kosten. Dat ondervond een Canadees in Montreal die tijdens een overnachting in een hotel werd gebeten door bedluizen. En als je op Twitter vraagt om reviews op Yelp, gebruik dan niet #Yelp om aan te geven dat je een review op Yelp wilt. Roupon ken je vast wel, maar wist je dat het slecht met ze gaat? In Amerika beginnen ze nu al bedrijven te chanteren met slechte reviews op Yelp als je geen business met ze wilt doen. Het laatste nieuwtje over Yelp van vandaag gaat over de recent vernieuwde Yelp-app. De links in deze podcast vind je zoals gewoonlijk in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 40, dus slash 4 Zoals je wellicht weet zien de zoekmachines graag dat je regelmatig goede content publiceert op je website. Dat helpt voor het verhogen van de gebruikerservaring. Het is tenslotte niet leuk voor gebruikers om te zien dat je al een paar weken geen nieuwe, verse content op je site hebt gepubliceerd. En als gebruikers niet meer naar je site komen, bestaat de kans dat je content ook lager gaat scoren in de zoekresultaten. Met dit in het achterhoofd heb ik ter voorbereiding van onze vakantie... twee podcasts gemaakt, twee podcastvideo's gemaakt... ...zeven instructievideo's gemaakt en een aantal artikelen geschreven. Al deze content heb ik tijdens mijn afwezigheid van twee weken... ...automatisch online laten verschijnen. Zo kwamen soms een paar dagen elke dag een artikel... ...en soms zat er een dag tussen. Het lijkt erop alsof het goed is gegaan... ...want de artikelen zijn gewoon gepubliceerd op de aangegeven tijden... ...ze zijn gelezen gedeeld op de sociale media en ook hebben zich weer meer luisteraars aangemeld... voor de Reputatiecoaching nieuwsbrief. Mocht jij je trouwens nog niet hebben ingeschreven, doe dat dan nu. Want begin volgende maand komt het nieuwe Reputatiecoaching podcastboek uit... met daarin de transcripties van de podcasts van het derde kwartaal van 2013. Alleen de abonnees op de nieuwsbrief ontvangen de PDF-versie... die ze kunnen kopiëren op hun tablet, smartphone of e-reader. Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief op www.reputatiecoaching.nl Maar terugkomend op mijn content marketing experiment Zoals ik al zei is dit allemaal goed verlopen en ik wil graag met je delen hoe ik dit heb aangepakt, wat er fout is gegaan en wat er allemaal bij komt kijken. Daarom schrijf ik binnenkort een aparte blogpost waarin ik dit uit de doeken doe. In podcast 29 vertelde ik je dat Waze in juni 2013 was overgenomen door Google en sprak ik de verwachting uit dat Google de krenten uit de Waze-pap zou halen om haar eigen product Google Maps te verbeteren en of uit te breiden. Nou, dat is inderdaad gebeurd. Op het weblog van Google Maps is allereerst te lezen... dat je in Google Maps nu de real-time updates krijgt van Waze-gebruikers. Zoals ongelukken, werkzaamheden, wegafsluitingen, etc. Echter, deze updates zijn op dit moment alleen nog maar beschikbaar... in de Android en iOS Google Maps in Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia... Duitsland, Ecuador, Frankrijk, Mexico... Panama, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland. Helaas moeten we in Nederland nog even wachten. Daarnaast zijn er ook een paar vernieuwingen in Waze. Als eerste kun je Google Search in de Waze-app gebruiken voor het opzoeken van adressen. En in de Waze Map Editor is nu Google Maps Street View geïmplementeerd, waardoor community members nog gemakkelijker correcties kunnen aangeven. Zelf heb ik al een paar keer geëxperimenteerd met Google Hangouts voor het voeren van gesprekken met diverse mensen en ook heb ik al een aantal Google Hangouts on erg gevolgd of bijgewoond. Hoewel ik de videokwaliteit al erg goed vond, gaat Google nu een stapje verder. Steeds meer laptops en desktops zijn uitgerust met HD-camera's. Dus de komende tijd gaat Google ook HD-video introduceren op de Google Hangouts. Google is overigens overgestapt van H264 naar VP8. De reden dat Google is overgestapt naar haar eigen videoformaat is dat H.264 te veel processing power vergt als je een aantal mensen in HD wilt laten streamen. Voor mobiele apparaten wordt nog wel H.264 ondersteund. De volgende feature die binnenkort in Google Hangouts verschijnt is Realtime Chat. Hierbij kunnen deelnemers aan van een hangout met elkaar chatten via tekstberichten. De verwachting is dat deze uitbreiding over een paar maanden wordt uitgerold. Dan Google Helpouts. In podcast 36 had ik het al over het gerucht dat Google met helpouts ging komen. Dat gerucht is waarheid geworden. Dat wil zeggen dat Google de dienst helpouts heeft aangekondigd, maar de service is nog niet beschikbaar. Je kunt meer informatie over Google helpouts vinden op helpouts.google.com. Daar is te lezen dat de dienst nog niet beschikbaar is, maar dat je je kunt aanmelden als je interesse hebt. Zodra er dan nieuws komt over de Google helpouts, wordt je de Google op de hoogte gebracht via e-mail. Een paar randvoorwaarden voor het aanbieden van helpouts of voor het gebruiken van helpouts zijn al bekend. Aanbieders van diensten moeten tenminste 18 jaar zijn, gebruikers tenminste 13 jaar. Google Wallet moet worden gebruikt voor het betalen. En Google neemt 20% van de opbrengsten. Het is nog niet bekend hoe een en ander zich verder zal ontwikkelen. Bijvoorbeeld hoe Google gaat voorkomen dat diensten die in het ene land niet zijn toegestaan via een helpout uit een ander land worden aangeboden. ...of diensten die vallen onder de beschermde beroepen zoals dokters, psychiaters enzovoorts. Wel lijkt het voor de hand te liggen dat allerhande coaches hun diensten via helpouts gaan aanbieden. Je snapt natuurlijk wel dat ik mij meteen heb aangemeld. Zodra ik nieuws van Google hierover krijg of lees, laat ik het je natuurlijk zo snel mogelijk weten. Google Authorship Ik kan niet vaak genoeg vertellen hoe belangrijk het is voor jouw online reputatie dat je je Google Authorship claimt. Buiten wat informatie die Google in haar had staan over hoe je het moest instellen, was er niet zo bijster veel bekend. Maar enige tijd geleden heeft Google een lijst met veelgestelde vragen... en bijbehorende antwoorden op haar Webmaster Central weblog geplaatst. Een paar belangrijke punten uit dit artikel. Als eerste, authorship mag alleen worden gebruikt op pagina's die door één auteur zijn geschreven. Google ondersteunt op dit moment nog geen content waar meerdere auteurs aan hebben gewerkt. De afbeeldingen die worden gebruikt moeten foto's van echte mensen zijn... Afbeeldingen van mascottes, logo's of tekeningen zijn dus niet toegestaan. Als je artikelen in meerdere talen publiceert, moet je nog steeds teruglinken naar één en hetzelfde Google Plus profiel. Je mag dus niet een apart profiel voor elke taal hebben. Als je niet wilt dat je foto bij de resultaten wordt vertoond, kun je dat uitschakelen, bijvoorbeeld door je profiel verborgen te maken. Authorship is geen publishership. Dit zijn twee volledig aparte mechanismen om relaties aan te geven. Authorship heeft betrekking op mensen die artikelen schrijven. Publishership is voor bedrijven die de publisher zijn van een totale website. Volgens Google doet zij op dit moment nog niet veel met publishership. En authorship is niet bedoeld voor bijvoorbeeld productbeschrijvingen of productpagina's, maar voor echte artikelen die een kop, intro en een body hebben. Soms lees je berichten op een site met een hoge mate van autoriteit die je dan voor waar aanneemt. Zo is er op de site mons.com een artikel van Cyrus Shepard gepubliceerd waarin hij de resultaten beschrijft van een onderzoek van Dr. Matt Peters naar het verband tussen Google Plus 1 en de positie in de zoekresultaten. In het verleden is hier ook wel eens over gerept, maar toen was het nooit echt aangetoond. In het artikel Amazing Correlation Between Google Plus Ones and Higher Search Rankings lijkt dit nu dus wel aangetoond. Maar, helaas, zelfs Matt Cuts van Google heeft op dit artikel gereageerd. Hij zegt dat Google de plus eens niet gebruikt voor het bepalen van de positie in de zoekresultaten. Er is dus volgens hem geen direct verband tussen Google plus eens en je rankings. Maar er kan wel een logisch gevolg zijn van het delen van content op Google plus en het krijgen van plus eens. Want doordat een post plus eens krijgt, komt het bij meer mensen onder de aandacht. En dus wordt de kans vergroot dat mensen een link naar de post opnemen in hun artikelen of blogposts. Zo krijg je dus indirect via Google Plus links naar je content. Je moet nu dus niet meteen als een gek allemaal plus eens gaan verzamelen voor jouw content. Het advies is nog steeds om goede, interessante en unieke content te produceren. Die wordt op den duur heus wel beloond met plus eens door anderen en als het interessant is voor bepaalde doelgroepen, bestaat de kans dat een of meer mensen uit je doelgroep wel naar jouw content gaan linken. Tot voor kort leek een aantal tekenen erop te wijzen dat Google extra waarde hecht aan het snel laden van mobiele websites. Dit lijkt op zich ook logisch, want bij een mobiel apparaat heb je over het algemeen een geringere bandbreedte. Dus als een webpage dan veel grote bestanden bevat, kost dit in de meeste gevallen over een mobiele verbinding meer tijd dan over een vaste verbinding. Ook het feit dat je in de Google PageSpeed Tool apart het laden van een webpagina op een desktop en op een mobiel apparaat kunt testen lijkt hierop te wijzen. Recentelijk heeft met kuts in een video de vraag behandeld of de laadsnelheid van een pagina belangrijker is voor mobiele sites en of het werkelijk iets is wat de positie in de zoekresultaten kan beïnvloeden als voor de rest alles hetzelfde is. In onderstaande video kun je het antwoord beluisteren. Met antwoord op het tweede deel van de vraag dat tragere sites inderdaad lager kunnen scoren in de zoekresultaten. Maar Google kijkt niet naar absolute tijden zoals bijvoorbeeld in seconden. Want het web reageert anders in verschillende delen van de wereld. De laadsnelheid wordt dus vergeleken met sites die uit dezelfde buurt of regio komen... en wordt zo dus relatief vergeleken. Dit is dus onafhankelijk van of de site op een mobiel apparaat of op een desktop wordt bekeken. Mogelijk gaat Google in de toekomst de laadtijd van pagina's op mobiele apparaten... wel meenemen in haar rankingalgoritme. Maar op dit moment worden laadtijden van mobiele sites dus niet anders beoordeeld dan die van sites die via een desktop worden bekeken. Het doel van sites is het verzamelen van reviews. Als het goed is, zijn reviews een objectieve beschrijving... van een gebruikerservaring bij een bedrijf, zoals bijvoorbeeld een restaurant of hotel. De Canadees Laurent Azoulay verbleef in april 2013 in Hotel Quebec in Montreal. Midden in de nacht werd hij wakker, doordat hij door bedluizen in zijn been werd gebeten. Gelukkig had hij de tegenwoordigheid van geest om er een paar in een glas te vangen en met zijn vangst ging hij naar de receptie. Daar werd hem een schamele vergoeding van 40 dollar geboden... en een overnachting in een ander hotel, omdat het hotel in kwestie geheel vol zat. De gast weigerde daarop in te gaan en verliet de volgende middag het hotel... nadat hij aankomende gasten ook had gewaarschuwd voor de bedluizen. Het behoeft verder geen toelichting dat die mensen stand peden omkeerden... en hun helzochten zochten in een ander hotel. Ook postte de man een review op TripAdvisor, een populaire site voor reizigers... Daar beschreef hij zijn belevenis in zijn volle glorie. Dit review staat op dit moment nog steeds op TripAdvisor en ik kon hem op trefwoorden Hotel Quebec TripAdvisor Bedbugs meteen vinden. De review heb ik ook in de show notes opgenomen. Als gevolg van het publiceren van deze review liep de cliëntele van Hotel Quebec aanzienlijk terug. Vervolgens werd de gast door een advocaat van het hotel aangeklaagd voor 95.000 dollar als gevolg van gederfde inkomsten. De man weigert zijn review offline te nemen en is ook niet bereid de schadevergoeding te betalen. Pas dus zeker op met negatieve reviews in landen als Amerika waar iedereen elkaar maar om het minste of geringste aanklaagt. Of zorg ervoor dat je bewijs hebt, net zoals de hotelgast die dus de bedluizen had gevangen. Bijzonder genoeg wordt dat dus ook niet weersproken bij de aanklacht. De man wordt aangeklaagd om zijn negatieve review. De vorige podcast had ik het er ook al over: Jelp wil niet dat je reviews koopt. Maar volgens Jelp, en overigens ook volgens Google, mag je niet om reviews vragen. Jelp zegt alleen dat je aan klanten mag melden dat je op Jelp vermeld staat, meer niet. Toch zijn er veel bedrijven, zeker in Amerika, die ongegeneerd hun klanten vragen om een review, terwijl ze er ook de tekst Add Jelp bij zetten. Dat is niet bijste handig. Want zo ziet Jelp precies welke bedrijven allemaal om reviews vragen, zodat ze snel en adequaat de desbetreffende bedrijven een virtuele draaiende oren kunnen geven. In Nederland of elders in Europa heb ik er nog niet over gehoord. Maar in Amerika lijkt het echt heel erg slecht te gaan met Groupon. Zo heeft een area sales manager van Groupon in San Francisco een restaurant extreem negatieve reviews gegeven omdat het bedrijf niet meer wilde samenwerken met Groupon vanwege slechte ervaringen in het verleden. Dit incident gaat op dit moment de hele wereld rond... en plaatst daarmee Coupon Amerika en ook daarbuiten in een slecht daglicht. Als gevolg hiervan is ook de aandelenkoers van Coupon toen bijna 5% gedaald. Zo zie je wat een verkeerde actie... die vervolgens breed wordt uitgemeten in de sociale media teweeg kan brengen. Ook geeft het een signaal af voor bedrijven... dat ze extreem op hun kievive moeten zijn... voor wat betreft het handelen en communiceren van hun werknemers. Voordat je het weet dalen je aandelen in waarde omdat een van je employees iets onhandigs doet. En aan de andere kant kunnen we hieruit leren... dat het ook niet handig is om bedrijven te chanteren met negatieve reviews. Want het yelp account van die couponmedewerker medewerker is inmiddels verwijderd. Het laatste nieuwtje van deze podcast gaat ook over Yelp. Sinds een paar weken is er een nieuwe yelp app Het belangrijkste aan deze nieuwe versie... is dat je vanaf nu ook mobiel reviews kunt posten. Dat kon voorheen namelijk niet. Hiermee kom ik dan weer aan het einde van deze podcast van vandaag...